Ja, dus de Je bent genomineerd voor beste acteer-prestatie in een fictieserie, namelijk 1985. Ja, inderdaad. Ja. Voor uh, beste acteur in een ondersteunende rol. Samen met Tom Vermeer, trouwens en Peter Van den Begin ook alle drie uit 1985. De kans is sowieso 60% dat hem naar 1985 gaat. In theorie wel, hè, ja. Inderdaad. Dat zou kunnen. Maar ik ben niet zo goed in kansberekening. Ik weet dat eigenlijk niet of dat zo is. Maar... Um... We maken kans met 1985, ja. Het zou heel fijn zijn. Ik wens het iedereen toe eigenlijk. Allee, bedoel, uh, ook Marie en Anne uh, Annemone natuurlijk. Maar we zijn allemaal vrienden en, en vriendinnen van elkaar. dus uh, Het is in elk geval een soort van uh, vriendschappelijke wedstrijd vanavond. En dat is leuk. Hè? Hoe heb je je uh, voorbereid eigenlijk op die, die rol? Ik bereid me eigenlijk nooit voor op uh, rollen. Ik zorg gewoon dat mijn tekst kan. En door een beetje met de regisseur op voorhand te praten en de scenarist over hoe dat zij die rol zien en zo en dan, dan beginnen we er gewoon, maar het is niet dat ik dan um, veel um, boeken lees over uh, gendarmes of dat soort dingen. Ik, ik ken de, het verhaal van de benden en zo wel heel goed, dus um, ja, nee, niet echt. Het is eigenlijk een smerige rol, hè? Klinkt misschien wat saai, maar niet echt. Een smerige rol, ja, ja euh, het is geen sympathiek personage, maar het is wel een, ik vind het wel een heel tof personage om vorm te geven. Omdat die... Um, ja, ik weet niet, ik heb daar wel iets mee met, met die onsympathieke personages en die vinden mij ook steeds opnieuw. kom je daar dan toe om die rol te zetten? Ik leer mijn tekst van buiten en ik zorg dat ik het scenario goed ken en dan weet ik hoe dat die scène in elkaar zit en dan... Uh, Al de rest gebeurt eigenlijk op de set. In, in, in samenspraak met de regisseur en zo. Ja. Je zegt net, onsympathieke personages, dat komt wel vaker voor als ze mij daarvoor casten. Zou je wel eens iets anders willen spelen dan dat? Ja, maar ik speel ook wel sympathieke personages. He. Dus maar ik, dat, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik leed er niet van wakker. Begin 2024 voor jou. Ik ga veel theater doen dit jaar. Er zijn wel losse afspraken voor fictie. Eventueel, maar daar staat nog niks van vast. Dus daar kan ik nog niets over zeggen. Dus we zien wel wat wordt. Kan je al concreet zijn over het podium, uh, Podiumkunsten Theater? Er is een voorstelling die ik ga maken met Robrecht van den Toorn en Johan Eldenberg. En ik ben nu aan het repeteren met uh, Abattoir Fermé en Compagnie Sicilia en een co-productie. Ook met een Tom Vermeijer erbij, onder andere. En een Bart Hollanders. Dat is een project waarmee dat we volgende week in première gaan. En uh, voilà, dat is het. Oké, okay, dan komen we elkaar daar misschien tegen. Alright, merci. Ciao.